Behalve het slachthuis en de eigenaar worden ook een vleeshandelaar uit Duisburg en een vrieshuis in Olst aangeklaagd. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Europese Centrale Bank. Volgens de Rekenkamer weigert hij de toegang tot informatie... die te maken heeft met het toezicht op banken in de eurozone. Gesprekken daarover zijn op niets uitgelopen. De Rekenkamer kan zijn controlerende taak daardoor niet goed uitvoeren... en heeft het Europees Parlement gevraagd om in te grijpen... Volgens de Rekenkamer is de controlerende taak belangrijk... vanwege de grote financiële risico's voor een land als een bank omvalt. Premier Hun Sen van Cambodja dreigt met geweld tegen de oppositie in zijn land... als de Europese Unie doorgaat met het intrekken van een speciale handelsstatus. Daardoor hoeven in Europa geen importheffingen te worden betaald... voor Cambodjaanse producten. De status is bedoeld voor bepaalde onderontwikkelde landen... Brussel wil die nu intrekken omdat de Cambodjaanse regering bij de laatste verkiezingen de oppositiepartijen verbood of monddood maken, maakte. In een toespraak richtte de premier zich tot de EU: Als je wil dat de oppositie sterft, ga er dan mee verder, zei hij. Kiki Bertens heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlandse nummer 9 van de wereld won in Melbourne van de Amerikaanse Allison Risky met 2 keer 6-3. Bertus kreeg maar één breakpoint tegen. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Russische Anastasia Pavluchenkova. Het weer geregeld buien. In het noordoosten kans op hagel of natte sneeuw. Tussendoor ook zon en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zieker rots, zo is trots, van dat oeverloos geflikt, veel gedraaien, vriendjes, politiek. Het hele land is dag, zijn nog meer dan ziek. En al dat bla, bla, bla, bla. Nargoen en liegen harde gaaf in al Want maak geen zak meer aan.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 voor meer uh, daadkracht. Ook daarmee succes. Dank je wel. Dank je wel voor je komst. We gaan uh, luisteren naar Mezzaforte Garden Party.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 Erik even zelf... Kan bij iedereen langs de tafeltjes... kan lopen. En zelf kan vertellen... Uh, wat hij erover kwijt wil. Want ik kan me voorstellen... dat mensen zeggen van... ja, jij ja, bent ziek geweest, maar wat heb je nou gehad? Ja, ja dat nou. is niet aan mij. Ja, ik kan het nee. wel vertellen, maar dat gaat niemand wat aan. Nee, dat, dat, nee, is, dat, dat, is, dat, is, dat is zijn eigen... Ding. Dat is buitengewoon privé. En hij moet zelf be mm. bepalen... hoe hij dat vertelt. En wat hij vertelt. En vooral tegen wie. Ja.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 Goed, maar dan, de dame. Oh ja, het de Bora ging om, Jay ja, Jay Carter. Carter. Het ging om de muziek, hè. He. Ja, het waar, ging ook, om de he? muziek. Yeah, ja, nee, dit omeens... nee, ja. is ook net zo belangrijk. Filosofie is leuk, maar... Ja. Ja. maar er zijn grenzen. Goed, ja. wie ja. is zij? Ja. En waar nou, komt zij Debra, vandaan? Deborah Carter is een fantastische zangeres. Uh, Amerika uh, woont al heel erg lang in, uh, in Nederland. Uh, heeft hier... Uh, uh, uh, uh, en, maar...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 Jaar of zeven, acht geleden geweest. En, en, en dan krijgen we nog Hermine Deurlo uh, mondharmonica. He, dus de, de, ja, Ook nou. niet onbekend? Nee, nee, nee. nee uh, fantastisch. Overigens, die, die mondharmonica, dat is wel. Daar ben ik wel blij mee. Het is toch een beetje ondergewaardeerd uh, instrument. He, nou ja, ja we, we kennen Toets -tielemans, Ja, he? Ik kan ja, net ja. zeggen dat. En uh, Toets heeft uh, uh, Hermine toch een beetje als uh, zijn. Uh, nou,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 Hij nou, zit vaak ook in grote orkesten nog. Hè? Ja, metropool. Ja, metropool. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Een heleboel, een heleboel solisten die, die in de krocht komen. Ja, die, die zijn in dienst van, van uh, een groot orkest. Metropool, jazzorkest, concertgebouw. En, en, en nou, zijn het, nou zijn de meeste muzikanten tegenwoordig allemaal ZZP'ers.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 zijn niet veel, want dan zijn ze daarnaast ook nog vaak eh, docenten-conservatorium. Ja. Uh, dat soort dingen. Hè. Je hebt... Je hebt ja, je hebt toch een uh, beetje vast inkomen nodig om, uh, om je hobby... Uh, ja, en te 60 lezen. uur in de week aan het werk, hè? Vaak. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Moeten ze ook niet klagen, hoor. Nee, nee. Hebben ja, ze ook. zelf gewild, hoor. Ja, ja. ja. ja je hoort ze ook niet nee, klagen. Nee nee nee, nee, nee, nee. Je hoort nee, ze nee. spelen. Dat is ja, het grote voordeel. Ja, ja, ja. Nee, zo is het. Ja. Zo is het. Maar ja. nou, ja. in ieder geval, uh, zondag, hoe laat uh, gaat het de concert open? Uh, nee, half drie gaat het concert beginnen. Ik verwacht wel dat het redelijk druk wordt. Dus in godsnaam, zoonvoerders, kom niet de laatste vijf nee. minuten.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 Entreeprijs, 15 euro. 15 euro. Dat is ja. niet te veel voor een mooie middag. Nee, zeker niet. Absoluut. Nee. Succes. Wij gaan luisteren naar Michel Delpech, Pour un Flirt. Un petit jour entre tes bras Pour Un petit tour au petit jour entre tes bras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 Petit tour, au petit jour, entre tes draps.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 ...gevonden waar, waar nu die ijsbaan ook ligt. Ja, en dat daar was gewoon al... water erop en laat, laat maar vriezen. Laat onderlopen en in de winter uh, werd daar een dat houten komt. keten neergezet... ...en een koekenzoopitent en dan uh, lekker rondjes rijden en zwieren en zwaaien. Ja. Ja. Goed, toen was het een hele duidelijke vrije tijdsbesteding. En, ja. en heel langzaam werd het ook een echte sport. Ja, het werd een echte competitie. Jazeker, en, ja. En, uh, Nou ja, daar, uh, heeft, daar heeft onze ijsclub Haarlem ook wel een rol in gespeeld. Want uh, Jaap Eden... Uh,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 En daar werd eigenlijk de grootte van een voetbalveld met twee doelen. Elf uh, tegen 11 en dan uh, met een soort kromme stick en een bal. Uh, dus eigenlijk okay. ijshockey. Ja, hockey, hockey op ijs. Hockey op uh, ijs. Ho ja, ja, ja, ja. Met, ja. met Bendy. Ja. Heeft Pim Milier dat niet uh, geïntroduceerd ja. bij ons ja. in Nederland? de sportpio ja. Haarlemse sportpionier Pim Milier heeft dat in, uh, in Nederland geïntroduceerd. Dat kan geïntroduceerd. ik inderdaad nog wel herinneren. Als ik het zo hoor, heeft Haarlem toch wel heel wat teweeggebracht. Hè. Niet alleen op het ijs. We hebben vorige week, uh, was het 1 januari, hebben we ook dankzij aan Haarlem en met z'n allen in de zegen.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 met allemaal schaatsers, zodat we dus de hele baan, baan rondkomen. Rond. Ja. Het Dat is wel heel ja. bijzonder een soort. Coronairs dus op het ijs in uh, de kleding van kleding vanaf zeg maar 1800 nog uh, wat tot ja. Ja, weet ik veel. Ja. Goed, <laughs> Goed, mensen die, die maar, niet weten wat dat is, die moeten gewoon op internet kijken en dan kun je precies ja. zien wat Geite dat. Geiten Maar niet uh, in van die strakke schaatspakjes die ze tegenwoordig nee, nee, nee, nee. aan hebben. Nee, gewoon wollen truien en zwaaiende rokken. In de plus voor en uitstekend. Ik heb een plissee Rokje nog van uh, heel lang geleden, dus uh, dat is ja, ook wel heel grappig. Ja. Komt goed. Ja. Dus dat is er ongeveer allemaal uh, te doen. Nou ja, volgende en week uh, doe je dat? S avonds nog uh, even. Dat is avonds om zes uur. Van zes tot half acht uh, dat nostalgisch gaat. Ze en vanaf acht uur s avonds voor de, voor de jeugd uh, uh, disco schaatsen. ze of uh, oh ja. gaat ze met een uh, DJ. Dus dan uh, oh, gaan de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 iPad, tablet, smartphone en meer. Ook bij Ook Zandvoort op de Flemmingstraat. En elke vrijdag is er medisch gymnastiek bij Pluspunt van kwart over 9 tot kwart over 10. En dat is ook in de Flemmingstraat. En de informatie voor alle dingen bij Pluspunt kun je vinden op www.pluspuntzandvoort.nl.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 Uh, jazz en uh, ook nog wat aan de technische kant dus schroom niet bestuur het als je daar zin in hebt ja, mocht je dat niet lukken of uh, redactie het uh, kan ook nog ja. het komt altijd bij de juiste pe personen terecht nou Leon uh, volgens mij hebben we het helemaal afgewerkt we gaan bedanken bedankt